11 uur. Goedemorgen, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 5,5 miljoen Nederlanders keken gisteravond naar het Songfestival. Het liedjespektakel was in Rotterdam. Die laatste is de Italiaanse band die uiteindelijk als winnaar van het podium afkwam. Frankrijk en Zwitserland werden tweede en derde. Kijkers noemen de Erasmusbrug die in de zaal geprojecteerd werd tijdens het pauze optreden van Afrojack ook een hoogtepunt. Ongeveer een miljoen gezette prikken staan nergens in de administratie van het RIVM. Nieuwsuur zocht het uit. kan onhandig zijn voor de mensen in Wiens gingen. Want het is onduidelijk of hun gegevens dan wel gebruikt kunnen worden voor de Europese coronareispas. waarmee je deze zomer op vakantie kunt. Deze Europarlementariër van D66 maakt zich zorgen. En het gaat ook niet alleen maar over, uh, over mensen die op vakantie willen. Het gaat ook over mensen die uh, in andere landen wonen, werken, in grensgebieden wonen. Er zijn mensen die hebben familie in andere delen van Europa of die moeten om wat voor reden dan ook reizen. Ja, mensen moeten zekerheid hebben. Komt doordat het RIVM achterloopt met het invoeren van de info, maar er is ook een groep mensen die geen toestemming heeft gegeven om hun vaccinatiegegevens te registreren. Een medewerker van een vrouwengevangenis in Limburg is zijn baan kwijt omdat hij contact bleef houden met ex-gedetineerden. De bewaker gaf de vrouwen ook geld naar eigen zeggen met de beste bedoelingen. De gevangenis vindt het niet oké okay en onprofessioneel. De man nam daarna zelf ontslag. Als je vannacht over de A2 reed, moest je misschien ook even langs de kant staan. De politie deed daar voor de tweede keer een grote controle. Heeft te maken met een fruithandel die afgeperst wordt. Nadat ze twee jaar geleden de politie belden toen ze cocaïne vonden. Bij de controle vannacht is een auto in beslag genomen en één iemand opgepakt. En dan het weer. Vanochtend nog buien, maar die vertrekken later en dan laat de zon zich vaker zien. Het wordt maximaal 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file bij knooppunt Amstel. Je hebt daar 25 minuten op onthoud. Het komt door een ongeluk op de verbindingsweg naar de A10 richting Den Haag. En die is dan ook dicht. En het gaat waarschijnlijk ook nog even duren. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam... en ik heb uh, nog een uur met heerlijke muziek klaar liggen. Het eerste nummer van dit uur was van Frank Foster. Frank Foster was een, um, uh, ja, eigenlijk een, uh, de dirigent van het Count Basie Orkest. Hij speelde zelf ook sax en hij heeft een, uh, eigenlijk buiten het orkest van Count Basie... samen met een uh, aantal leden van dat orkest een uh, aantal eigen albums gemaakt... En dit is een van die albums. Het heet Basie is Our Boss. Het komt uit 1963. En um, ja, dat is het eigenlijk voor, uh, voor dit nummer. Um, dit nummer natuurlijk de titel. Vested Interest. Dat is wat ik uh, nog wilde vertellen. Ik ga verder met uh, Augusto Mancinelli. Een gitarist. Hij heeft zijn wortels liggen eigenlijk in de, in de vroege jazzjaren van Wes Montgomery en Grant Green. Hij, uh, hij speelt uh, tussen jazz en blues in. Hij heeft een uh, mooi album gemaakt. Uh, dat heet Works uit 1997. Ik ga daarvan draaien het uh, nummer Cherokee. Het is een, um, uh, het is een uh, nummer geschreven door Ray Noble en... Um, u vind wat terug van de stijl van Charlie Parker in zijn, uh, in, zijn, uh, in zijn werk. Hij gaat heel snel heen en weer tussen verschillende noten. En uh, ja, dat is, daar is een gitaar. natuurlijk uh, heel goed toe in staat, gaat we luisteren naar Cherokee van Augusto Mancinelli. We'll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 We'll be Mancinelli. Wat een tempo zit er in die gitaar. Ongelooflijk. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van George Cables. Ik heb in het eerste uur ook al een nummer gedraaid... Uh, van een ander album van hem. En dit uh, nummer komt van het album Cables Fission uit 1979. Hij wordt daarop vergezeld door Freddie Hubbard op uh, trompet. Bobby Hutcherson op uh, vibrafoon, George Cables natuurlijk op piano. En uh, bijvoorbeeld Piet Erskine op drums. Gaat u luisteren naar het nummer Birdlike van George Cables. Cables met het nummer Birdlike van het album Cables Vision. Freddie Hubbard onder andere op uh, trompet in dit nummer en die komt zo direct nog even terug. Het volgende nummer wat klaar ligt is van Max Roach samen met Clifford Brown. Het komt van hun album More Study in Brown, uh, opgenomen in de periode 1944-1956. En naast Clifford Brown op trompet, Max Roach op drums, Harold Land op sax... Sonny Rollins op sax, George Morrow op uh, bas en Richie Powell op piano. Ga u luisteren naar Junior's Arrival. <middels> Brown en Max Roach met Junior's Arrival. Volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Freddie Hubbard. Ik uh, zei het net al, die zou nog even terugkomen. En ik kwam een uh, album tegen van hem uit 1970. Het heet Red Clay. En ja, ik uh, ga toch een tijdje mee met, uh, met jazzmuziek. En ik had deze nog niet gehoord. En het is een geweldig album waar Freddie Hubbard uh, de leider op is. Hij heeft een aantal uh, mooie nummers erop uh, gecomponeerd. En hij speelt natuurlijk met alle nummers mee. Hij wordt uh, vergezeld door Stelny Turrentine op tenorsax, Johnny Hammond-Smith op uh, or, uh, orgel, George Benson op gitaar, Ron Carter op bas, Billy Copham op drums en uh, Anto Merrera op percussie. Gaat luisteren naar het nummer Red, uh, van het album Red Clay en het nummer heet Cold Turkey. Luister naar Freddie Hubbard met het nummer Cold Turkey van zijn album Red Clay. Het duurt uh, ruim 10 minuten, dus ik moet het al uh, stoppen, want het duurt veel te lang voor deze uitzending. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Oliver Nelson. Het komt van zijn album The Soul Battle uit 1960. Het is een uh, serieus bopalbum waar hij wordt vergezeld uh, door mede tenorsaxofonisten King Curtis en Jimmy Forrest. En naast deze Gene uh, Casey op piano, George Duvier op bas en Roy Haynes op drums. Het nummer wat ik ga draaien heet Anna Cruises. Nelson, King Curtis, Jimmy Forrest en onder andere George en Anna Cruises van het album Soul Battle uit 1968, 1960 bedoel ik, sorry. Um, volgende album wat klaar ligt, het heet Soul Sugar. Het komt uit 1971 en het is gemaakt door Jimmy McGriff. Hij is een van de pioniers van de Soul Jazz en hij is bekend om zijn virtueuze spel op de Hammond B3-orgel. Dick on it heet het, Jimmy McGriff. Jimmy Griff, Dick on it. Het volgende nummer wat klaar ligt is van de Kenny Clark Frenzy Boland Big Band. Een, uh, ja, een Amerikaans-Europese uh, big band. Wordt wel eens vergeleken met het uh, Ted Jones Mel Lewis Orchestra. Een aantal uh, Amerikaanse expats uh, die in Europa leefden, waaronder Benny Bailey, Idris Suleiman, saxofonisten Johnny Griffin en Sahib Shihab. Maar ook een aantal hele grote um, Europese spelers. Zoals Dusko Gojkovic, Tony Co, Ronnie Scott, maar ook Erik van Leer. In 1969 traden ze op in Londen in een Ronnie Scott's Club. En daar heb ik een uh, nummer van genomen. En dat heet I Don't Want Nothing. De Kenny Clark Frenzy Boland Big Bands. Um. Clark, Francie Boland, Big Band live in Ronnie Scott's in Londen in 1969. Ik ben al toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. En dat, uh, dat is een nummer van Art Artie Shaw. Het heet uh, Dancing on the Ceiling. Luister naar Artie Show. Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb het vandaag gepresenteerd en samengesteld. Graag tot de volgende keer en een uh, fijne zondag.